Bij het ongeluk op de A79 in Limburg kwamen de spookrijder en een vrouw van 39 om het leven. Haar drie kinderen liggen in het ziekenhuis. Van twee van hen is de toestand kritiek. De Amerikaanse militairen die betrokken waren bij een aanval op een ziekenhuis in Afghanistan worden niet vervolgd. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Het was een menselijke vergissing. Overlevenden en nabestaanden hebben geen begrip voor het besluit om de betrokken militairen niet te straffen. Bij de aanval op het ziekenhuis in Kunduz kwamen 42 mensen om het leven. De staat gaat in beroep tegen een uitspraak dat Nederland verantwoordelijk was voor de verkrachting van een vrouw in Nederlands-Indië. De rechtbank in Den Haag kende haar in januari een schadevergoeding toe van 7500 euro. Nederland zal die wel uitbetalen ondanks het hoger beroep. Het ministerie van Defensie wil met het hoger beroep voorkomen dat er nog meer claims volgen. Met de morele kant van de verkrachting heeft het niks te maken. Zeven presentatoren van BNN-Vara verdienden vorig jaar meer dan de balken en de norm van 178.000 euro per jaar, blijkt uit het jaarverslag van de omroep. BNN-Vara wil niet zeggen welke presentatoren het zijn. Eén van hen kreeg een salarisverhoging van 10.000 euro en verdiende daarmee 580.000 euro. Het salaris van een andere presentator ging met ruim een ton naar beneden. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten nog wat buien. Vannacht veel bewolking, met in het oosten soms regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen op veel plekken bewolkt en af en toe een bui. Het wordt een graad of twaalf. Zondag meer zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. Zin in Zandvoort. Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Welkom terug, tweede uur ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend, aflevering 20, jaargang nummer 1. Met Escape Into the Sunset ZF beach Beachmasters Twee uur alweer hè Yes Vandaag tot negen Lekker FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Robbersoper dan de wereld DJ nog niet. Ja, Blessed Jax. Ik hoorde dat hij op Koningsdag ook uh, op Kingsland echt als een beest ja, heeft gaan draaien. Ik, ik heb ook, ook Snapchats gezien van mensen die ons steeds waren. Ja, Nieuwe. Leslie Loos was ons steeds, toch of niet? Ja, ik zag uh, van iemand anders. Ik weet even niet meer van wie. Wauw. Ons steeds gewoon Blessed Jax. Intussen gaan wij door met uh, Oliver Helden's Gecko in de original mix. We'll Kwart over acht is geweest. Yeah. En waar is het dan tijd voor, jongens? M mijn tijd. Jouw tijd? Ik heb eindelijk een beetje spreektijd. Ja? Ja, leuk man. Hé, hey, we gaan even van die gauw houden, toch? Ja? Ja, maar deze is gewoon op echt goud. Is Vertel, wat heb je bedacht vandaag? Ja, het is eigenlijk een beetje voor jou. Jij doet eigenlijk van alles wat en eigenlijk je hebt een losse pols. Je bent een beetje een freestyler. <laughs> nou, gooi hem erin dan. Je bent namelijk nu aan het, aan het draaien gewoon. Ja, ja, ja. ja. En, en, en <laughs> ik moet zeggen, voor het eerste keer doe je het best prima. Goed zo. Zullen we hem gewoon doen? Zullen we hem doen? Goed, die. DJ ook. Uh, aardig onder in de klas van het nummertje. Ja? Ja, die vindt hem ook goed. Just is schaal houden. Jus, is houden. Freestylers, van bon, KMC's. Maar wauw, dit, dit blijft gewoon echt een knalletje. Het blijft heerlijk, dit. En, en, en hoe ouder die wordt, hoe beter die wel lijkt te worden, denk ik. Ja, dat ook nog, weet je. En oude muziek, dat is 19 uh, jaar nog beter dan het nieuwe af en toe. Ja, ja. Soms wel, soms ja. niet, weet je? Dat, ja, dit. dat is zeker. Ja, dat is ja. Je ja. hebt gelijk. Maar. Uh, en je het trook... is ook gewoon een straight doorgaan naar jouw guilty hey, ja. uh, pleasure. <laughs> het is de tijd voor de guilty play. Ik, ik weet niet waar is. Tim is. Tim die zit weer... Uh, zi die Met die zichzelf die... te spelen. Hij, hij drukt zijn snor. Ah, hij drukt zijn snor. Oh. Hij, hij heeft eventjes uh, een kwartiertje achter, de, achter die, die knoppen gezeten en hij is meteen de man. Hij denkt, oh nee, dat heb oh, ik weer... Oh, god. Uh, ik denk dat hij een stresspeuking aan het doen is. Een stresser? Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, het is tijd voor... Ja. Uh, ja. Voor jouw plaatje vertel. Vertel, wat heb je voor ons in petto vandaag? Hé, hey, je mag me vandaag bellen. Hé, nee, Tim, ben je er weer, jongen? Je mag me vandaag bellen. Mag ik jou bellen? Ja. Misschien? Call me maybe. Oh, nee. Ga je misschien bellen? Ja, jij ook, Tim? Nee. Oh, nee. Okay. Tim haakt af. Hé, zullen we gewoon gaan draaien? Dan zijn we van slap gaan we Ja, slap. Jonas, ja wat een vreselijke guilty pleasure heb jij, hè? Echt Dit is zomer of winter, altijd weer ZFM. Het blijft wel een lekker nummertje, hoor. Ik vind hem zo slecht. Want vorige week was het drank en drugs. Wat willen jullie nou doen? Kom op. Eerlijk? Wil je eerlijk antwoord? Ja. Die vond ik beter. Ja, maar of je hebt er gewoon zin in. Dat kan ook. In het liedje, maar niet in de drank en niet in de drugs, Nee, ik heb het over drank, hè. Na deze afgelopen week. geen zin in. Nee, nee, nee. Ik drink niet. Ja. Sorry. Dat, ik, ik, drink, nou, okay, ik drink met maten. Okay, nou, dat, dat, dat is mooi Ik gezet. drink nooit dat alleen. Zo, dat hoort ook. Hè? Ik drink nooit ja, alleen. Ja, zo hoort het ook. Je nou, jij ja, drink nooit alleen. Hey, jij hebt nog een leuk nummer voor ons aan Tim? Of, uh, je ja, je zeker. Ja, even, We gaan even, leken... even, even voor de luisteraars thuis. Tim heeft het even overgenomen. Al ja, even Tim, Tim zit weer achter de knoppen. En ja. zometeen gaat hij gewoon weer een stressbeukje doen. Want ja. hij is nu al gestrest. Hij mag er nee, gelijk tien lopen. Nee, joh. Pak ja, je tegelijk. Oh, Jullie zijn er volgende week niet. Dan moet ik toch kunnen. Nee, hey, we geven jou ja, gewoon weet je even wat het de is? podium Kijk, ik, te acteren. Zoals kom ik gewoon, als hij bezig is, gewoon één keer binnenstormen. Moet je opletten. Oh, god. Maar uh, zullen we intussen tussendoor gaan naar Stressed Out by the 21 Pilots? Ik vind hem helemaal goed. Gaan we doen. Komt hij ja, aan. Dat.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 Ja, dat was hem alweer stressed out bij de 21 Pilots. En dan uh, betekent dat dat het uh, half negen is, Justin. Ja. En wat doen we om half negen? Uh, weer. Wat doen we weer? We doen, het weer? we doen het weer. We doen het weer. Of doen we het weer? Uh, Ook oh, goed dat jij wilt, okay. ik doe het zo weer. Maar mij niet hè? Nou, dan, dan gaan we luisteren het naar het weer van Justin. Het weer. Dit is weer van Meteogroep voor vandaag en voor het weekend. Uh, vanavond en vannacht valt in het oosten en zuidoosten af en toe nog een bui. Het wordt vannacht rond een graad of vier. Dat is wel vrij koud, jongens. Morgen regelmatig zon, maar in het oosten Limburg bewolkt. En soms nog wat regen. Het wordt daar een graad of elf. En zondag, ja, dan, ik word gewoon elke keer weer vrolijk als ik dit mag oplezen. Zondag is er overal flink wat zon en blijft het droog. Na een koude nacht in het binnenland, dat is toch wel jammer, vorst aan de grond, wordt het smiddags rond de elf... Tot 14 graden, jongens. Lekker. Dat was hem. Was dat het weer? Het was hem weer. We hebben het weer gedaan. We hebben, ik heb het weer Of gedaan. heb jij het weer gedaan? Ik heb het weer gedaan. Goed zo. Hey, uh, zullen we elkaar wanneer wanneer met, uh... doen we het weer? Nou, ik denk volgende week vrijdag. Top. Ja. Maar dan, dan moet ik het doen. Maar dan zijn jullie er niet. Nee. Ja, je, mag, oh. je mag altijd bellen. Maar oh, dan moet je ook het verkeer doen. Ik, oh, ja. ik, zit, puur, oh, ik zit alleen bij een nou, voetbalwedstrijd. Dat wordt, dat wordt dan wordt multitask gedaan. Ik zit alleen bij een voetbalwedstrijd. Je mag altijd inbellen. Okay. Nou, weer op het voetbalwedstrijd. Ja, dat is wel leuk. Hoe is het, hoe is het weer op het voetbalveld? Nou, nou, uh, hey, je staat weer op het voetbalveld. De bal gaat weer. <laughs> hey, zullen wij doorgaan met uh, Alvita en Levy Pro met Aanzo Fly? Dat lijkt me heerlijk. Gaan we het doen. Komt ie. Love it. Cut my wings, I'm so fly Altijd weer, zie je Erik Iglesias, Heartbeat. Man, man, man, man. Hé hey jongens, ik heb nog even een... Ik zat toevallig net eventjes op internet... Uh, een, een, een, een beetje rond de neus, hè? Ja, krijg je een, een, een hartvaanval van zo? Ik, ik kwam, een, ik kwam een, een vrij opmerkelijk nieuwsfeitje tegen. Ik zie Vertel. het. wel. Een uh, Noorse F-16 opent per ongeluk vuur op eigen verkeerstoren. Nou, be, ben je dan een klein beetje een, een dombootje of... of? Nou, nee, ik weet het allemaal niet, maar ik weet in ieder geval één ding. Het is niet goed. Nee, maar een, ik zou het willen en, bestempelen als pannenkoekengedraag. Een F-16 van de Noorse luchtmacht heeft tijdens een trainingsmissie per ongeluk het vuur geopend op een verkeerstoren. Een eigen drie, verkeerstoren? Gespeeld, drie, of, drie officieren die daar aanwezig waren bleven ongedeerd, melden de Noorse media. Het incident speelde zich af op Tarva, een onbewoond eiland aan de Noorse westkust. Twee F-16 speelden een aanval na... toen een onverwacht het vuur opende met zijn kanon. Maar zou die, man ah, dan op zei, verkeerd, zou die man dan op een verkeerd knopje hebben gedrukt? Ja, ik, ik denk dat hij dronken was. Da, dat da, zou ook nog kunnen, ja. Maar zijn kanon, dat is goed voor 100 kogels per seconde. Jezus. De projectielen troffen, de toren, We misten de drie aanwezige officieren. Nou, nou dan, dan, dan, moet, dan moet ik eerlijk zeggen. dan nou was ik op Schiphol van de week. En, en, ja, wat moet je daar? Ja, ik werk <laughs> daar. Maar ik schrok me eigenlijk ook een, een rolberoerte, Want ik zag een, een marinehelikopter... vrij laag en vrij dicht langs de toren langskomen. Maar die ging dus echt zeg maar drie rondjes... Vrij kort om de toren heen draaien. Oh, maar dat is eng om te zien hoor. Oefening, of? Nee, dat, nee, dat is normaal. Kijk, uh, nou, dat is normaal. Dat nee, is, is normaal. Het <laughs> gebeurt vaak dan... jongens. <laughs> je hebt het ook wel eens dus van die van die uh, straaljagers, die, die, die komen er ook langs. En dan is het zeg maar, een soort van flyby om. Ja, de toren gedachten zeggen of zo, blijkbaar. Dat, dat schijnt normaal te zijn. Dat een, een, ja. Zijn toch rare jongens die piloten? Nou, ja, ze, ze vragen daar clearers voor aan. Gaan gewoon om... de jongens op Schiphol zelf ook? Want... Ja, ja, zeker waar. Maar ze vragen daar clearers voor aan om, om de toren zeg maar, gedachten te mogen zeggen of zo. Dat is echt. was wel heel gaaf om te zien, moet ik zeggen, maar ook best wel beangstigend. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ja, maar er dat, dat gebeuren vreemde dingen. Hè? Want jullie gaan vanavond weer wat doen. Dan. Dat is even heel wat anders. Ja, we gaan vanavond ja, Thomas even op bezoek ja, bij. Uh, je, Justin, Justin heeft besloten dat ik mee moet naar Ermuiden. We gaan toch even. de Nee, nou, ik ook niet mee, dus dat scheelt nee, me. Ja, ja, je, je, je mag niet eens mee. <laughs> maar we, gaan, we gaan even. Jeffri even, je even kijken of het. Uh, bekijken. Ja. Of, bekijken of, of hij daar net zo hard kan draaien. Of hij uh, de, de crowd een beetje op poten kan krijgen. Uh, uh, uh, ik heb uh, er heel veel zin in. Man. En ik hoor dat van jullie. En even het volgende week wel even over. En dan is het er niet zo telefonisch. Maar goed, weet je, we gaan even heel kort. Want ik moet op tijd weer in bed liggen. We blijven in bed liggen, dus uh, het wordt zeker niet laat. We uh, gaan dus maar slapen Even, even gezellig. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. nee, nee. nee ik zal niet derven. Ey, je weet dat maar nooit hè. Tim, is Al was het is questão... wel zo dat ik dat niet live op de radio verkondig. Tim, is het tijd voor muziek? Nee, we hebben nog een minuut hoor. We gaan even. Nou, fijn. Maar goed, dus <laughs> dat gaan we doen. Wat ga jij doen vanavond, Janus? Nee, ik ik uh, ga lekker naar huis toestrijken. Ja, dag. Nee, ik maak geen grap. In. Ik geloof helemaal niks van. Ja, het is weekend, man. Ik, nou... ik moet morgen om vijf uur. welkom to the weekend. Hallo, ik moet mocht om 5 uur weer in Haarlem. Maar wat maakt mij dat nou uit? Je woont in Haarlem. Je, nee, kunt nee, er je, keer je door kan, kan toch oh, nou. in één keer doorgaan? ik kan in Sant Poort Je kan toch in één keer doorgaan? In één keer doorgaan. Jij denkt ook dat ik 16 ben. Ja, ja. Oh, wat ben je? 16? Uh, nee. <laughs> net, net 16 is hij. Ja. Nee, net 14. Sorry. Net 14. Goed doen, dus het gaat de verkeerde kant op. Ik zeg, uh, we gaan lekker naar Fice and Averjack luisteren, man. Feindelijk. Hey. Hey.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 Don't you know you got it all? I know when you're gone, do you think and you live like you won't. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I say, Hey, would you come with me? I say, Hey. We gaan nog steeds naar Zierf en Welcome to the weekend. The one and only. Tellen, only weekend. Het is al wel aftellen. Kwartiertje nog, hè? Ja, dat, het gaat zo snel. Lekker een dikke set gehad van DJ Stonehaven. Yes. Jullie gaan het vanavond nog opzoeken. Ja, nou, we gaan even hey. zelf kijken. Hey, En Daar Jeroentje. is, daar is Jeroentje. Ja. Uh, le Jeroen. Ja. onze. Leven Jeroen. Hoezé. Uit de, de vlaggen in zijn handen. Hey, jongens, het is kwart voor een negen. En dat betekent. The dat one and only. De beste bierman van Zandvoort en Nederland, natuurlijk. Bierman of Barman? Alles. Uh, bierman, sorry. <laughs> bierman, wat pakt al? Ik heb een <laughs> Het is tijd voor uh, de race update. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, jongens. Het is weer weekend. En dat betekent, om het weekend, dat die, uh, de, de Formule 1 weer doorgaat. En uh, we gaan, uh, na twee weken geleden, de Grand Prix van China, gaan we lekker door met de Grand Prix van Rusland op het Sochi International Street Circuit. Mooi circuit. Uh, Zeker. Ja, een heel nieuw complex. Mooi Zeker. circuit. Uh, een aantal hele leuke bochten waarvoor vorig graag ook flinke klappers hebben plaatsgevonden. En die uh, is die de halve rotonde zo leuk? Ja, nee, die bedoel ik ook. Oh, mooi. Uh, de afgelopen twee weken een paar uh, nieuwtjes gehad uh, waar we het even kort over gaan hebben. Uh, natuurlijk vanmiddag al de uitgebreide versie gehad. We gaan vandaag voor de samenvatting. Uh, we hebben zometeen uh, ook nog even een kort terugblik op de vrije trainingen van vanmorgen. Maar we beginnen dus even met wat nieuwtjes. Uh, en een van de belangrijkste dingen waar we mee beginnen... is het feit dat na de race van China uh, Mercedes-teambaas Toto Wolf een statement afgaf... waarin hij aangaf dat hij vond dat de auto's niet hoeven te veranderen. Jongens, als, te jij, als, veranderen. Jij, als jij vooraan rijdt met je auto, dan wil je dat het niet verandert, toch? Mm. In, ja, ligt eraan aan. Welke zie je toch veranderen? Je, je kan ah ja. alles verbeteren. Hey, ik moet even tussendoor, even tussendoor. Ik krijg net van mijn uh, compagnon uh, slash uh, DJ. Dus DJ. Ja. Hebben ze ook nieuwe banden? Daar ga ik het nu ja. over hebben. Nou. Maar even, even terug. Het onderwerp. Uh, het is toch logisch dat als jij vooraan rijdt, dat je de auto niet veranderd wil hebben. Want dat betekent dat je de beste Ja, maar blijft. in welke zin veranderd wil hebben? Wat, wat willen ze veranderen dan? Nou, daar ga ik het zo over hebben. Nou, daar komen we daarna even op terug. Ja? Oké. Okay. Nou, eerst volgende onderdeel uh, wat ze willen gaan wijzigen voor 2017. Jeroen had het er terecht over: zijn de bandjes. Uh, bandenleverancier Pirelli gaat ervoor zorgen dat we volgend jaar met bredere banden rijden. Waardoor de auto's met wat meer grip rond gaan rijden. En dus ook een stuk harder zullen gaan. Uh, de afgelopen jaren was het uh, allemaal wat, uh, wat minder spectaculair qua rondetijden. Als je ook kijkt naar de rondetijden op de circuits, dan is dat allemaal uit 2004, 2005, waar de ronde record staan. Aan. En tegenwoordig wordt er dus minder hard gereden. Dus Pirelli heeft de opdracht gekregen om de auto sneller te krijgen. En dat gaat gebeuren met een paar extra testdagen. Uh, ja, De Via lijkt dus echt wat uh, te gaan doen aan uh, de klachten van uh, de publiek en de rijders. Mag, mag ik dan ook mijn klachten dienen bij deze? Even snel dan. Geluid. Ja, daar, daar kom ik ook zo meteen op. Mooi. Um, nieuws uit de groep der motorfabrikanten dan. Men heeft naar buiten gebracht verdere kostenbesparing te willen gaan doorvoeren. Wat mij betreft iets negatiefs voor de competitiviteit. Aan de andere kant kunnen er wat meer teams gaan meedoen. En dat zou weer ten goede kunnen komen aan de competitiviteit. Dus wat mij betreft, uh, lekker door laten gaan. Tevens horen we van de motorfabrikanten dat er hard wordt gewerkt om het motorgeluid te verbeteren voor 2017. He he. Het is dit seizoen al een stuk beter ten opzichte van vorig seizoen. Maar wat mij betreft nog lang niet goed genoeg. Nee, geen V10er meer. Nee, precies. Buiten het nieuwtje dat Alfa Romeo na een aantal succesjaren in de jaren 80 erover nadenkt om weer terug te gaan keren in de koningsklasse der autosport, was het de meest opzienbarende nieuws van deze week toch wel dat Red Bull tijdens de eerste vrije training dit weekend met een zogenoemd AeroScreen de test heeft gedaan. Het is dus een alternatief voor de Halo cockpit die van Ferrari die door iedereen als het ware werd uitgekotst omdat het te lelijk zou zijn. En uitgelachen vooral inderdaad. Ook een beetje uitgelachen. Wat lelijk. Um, zowel het AeroScreen als de Halo moeten ervoor gaan zorgen dat de hoofden van de coureurs goed beschermd gaan worden. En dit allemaal natuurlijk alsnog in navolging van het vreselijke en uiteindelijk ook fatale ongeluk van Gilles Bianchi op Suzuka. Waarbij hij tegen een uh, ja, vrachtwagen aanreed en zijn hoofd daarbij ja, dusdanig beschadigd. Maar zo je dat, dat? Ja, ik heb gaan. toevallig vandaag filmpjes zitten bekijken. En een Formule 1 band wordt met 225 km/u. Zo'n band weegt 20 kilo. Ja, een band, maar een vrachtwagen die stilstaat? Ja, uh, ze, ze verwachten van wel. Wauw, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind dat van Red Bull vind ik wel uh, een klein mooie oplossing ja, in vergelijking absoluut, met die Halo-ding. Uh, Je moet de filmpjes maar een keer bekijken, het is echt wel, uh, ja, echt wel goed. Stuur me de linkjes maar. Dan is het tijd om door te gaan naar de vrije trainingen van vanmorgen. Het was wederom Nico Rosberg in de Mercedes die het snelste was tijdens de eerste vrije training. Hij pakte tot nu toe al heel veel afstand op Lewis Hamilton en probeert die voorsprong dit weekend natuurlijk uit te breiden. Hamilton volgde op zeventiende en het waren de Ferraris, die volgde op 3 en 4. Opmerkelijk dus het debuut van het aeroscreen die alleen tijdens een aantal installation labs, zoals we dat noemen, werd gebruikt. Uiteindelijk ging Ricciardo naar de zesde tijd zonder het nieuwe aeroscreen. En was het Max Verstappen die een vijftiende positie wist te halen. Uh, een dikke halve seconde achter teamgenootje Sainz. Eigenlijk wordt het eerst, wat mij betreft, voor dit seizoen dat hij er zo ver achter zit. Tijdens vrije training was het mm, nu Lewis Hamilton die de snelste tijd op de supersoftbanden wist neer te zetten. Vettel pakte de tweede tijd met Rosberg in zijn kielzog. Verstappen eindigde op een iets betere P12... op een halve tiende achter Science deze keer... zat er dus ietsje lekker erbij. En we gaan morgen rond de klok van 2 uur Nederlandse tijd kijken... hoe Max het tijdens de kwalificatie gaat doen. Uh, hopen dat hij weer terug in die, uh, in die top 10 kan komen... en dus de Q3 kan gaan rijden. En dan hebben we zondag 1 mei, 2 uur Nederlandse tijd, de wedstrijd. Nee, hey, maar Tim, even. Ik, ik las toevallig vanmiddag... Ja, vanmiddag, een mm -hmm. dus lag het iets op internet. Ja. En misschien dat jij er iets meer van weet, maar... Ik las dus dat Max als, voor zo goed als zeker naar Red Bull gaat volgend jaar. Ja, ik heb het bericht ook gelezen. Um, nou komt dat bericht van de Telegraaf groep af. Ja, dat maar. Nou ja, kijk, de Telegraaf heeft uh, af en toe de neiging om wat berichten wat misschien te vroeg naar buiten te brengen. Uh, wat buiten kijf staat is dat de teambaas uh, bij Red Bull, Christian Horner, heeft gezegd... dat hij Max Verstappen absoluut een grote koning vindt. Um, maar en, hij was toch zeg maar, ook al in vergaande gesprekken met uh, teams als Ferrari... Um, nou ja, ja en nee. Um, wat naar buiten is gekomen is dat in het contract van Max Verstappen... wat hij dus nu met de Red Bull Racing heeft... waar Torre Rosso dus ook onder valt... Hm. Um, dat hij een dusdanig de open contract heeft... dat hij wanneer hij een grote aanbieding van een team krijgt... en geen plekje bij Red Bull te pakken krijgt... dat hij eventueel naar een ander team zou mogen. Okay. En uh, aangezien Kimi Raikkonen waarschijnlijk voor volgend seizoen... niet doorgaat bij Ferrari, ook dat is overigens nog niet zeker... Uh, werd er meteen gespeculeerd dat Max het plekje naast Vettel te pakken zou kunnen krijgen... Ik denk dat het een betere stap is om naar Red Bull Racing te gaan. En dan uh, eventueel als Kimi weggaat dat een Daniel Ricciardo kan doorstoten naar Ferrari. En dan rij je Max samen met Daniel Kwiat bij Red Bull Racing. En ik denk dat dat een hele mooie combi kan zijn. Uh, en dan kunnen we kijken of uh, wie er naast Carlos Sainz terecht kan gaan komen bij het Toro Rosso. Er zijn een heleboel rijders bij Red Bull Racing die, uh, die echt potentie hebben. Maar die nu niet in de formule 1 staan. Wie is jouw favoriet daarvoor? Uh, nou ja, ik weet dat er een uh, Nederlandse jongen, waarvan ik zijn naam even kwijt ben, die heeft vorig jaar, uh, dat is een Russische jongen overigens, in het Formule 4 kampioenschap heel hoge ogen gegooid. Maar die stap is nog erg groot, dus ik, uh, ja. ik durf nog even niet te zeggen wie daar uh, het als eerste voor uh, in de aanmerking komt. Duidelijk. Maar goed, tot zover uh, de bespreking over de Formule 1. Het klonk wel lekker vandaag, jongen. Ik heb ze zo lopen luisteren, maar... Uh, oh. ja, ik heb een lekkere stem, hè. Dat, dat is het een beetje. Hey, je kan maar, goh, ik kan ook wel lekker worden, jongen. Help meid, Je Hebben we nog een lekker plaatje? Ik heb er uh, nog eentje. Want als we dat ene plaatje dan draaien, dan hebben we volgens mij precies genoeg tijd voor onze weekend afsluiter. Of in ieder geval onze weekend show afsluiter. Maar dat zeggen, want het is een weekendbeginner eigenlijk, hè? En wat, we, we zeggen het eigenlijk niet zo vaak, maar dat nummer heet Liquid Spirit. Nou, dit een... nummer heeft, heeft iets te maken met Justin een tijdje niet heeft, volgens mij. Oeh, dat is niet oh, helemaal oeh, waar, oeh, Dat is niet helemaal waar, denk ik. Oh, nee, ik, ik denk dat jij de last we, van hebt Zullen we het daar niet meer over hebben over de radio? Dankjewel. <laughs> we, gaan, uh, we gaan door met Cheat Codes versus Chris Cross Amsterdam en Sex. Sorry, can I sit down? Het is wel leuk, houden. Is goed. <laughs> en dan zit het er alweer op voor vandaag. Nu al. week zijn wij er niet, hè? Maar dit week erop, die week erop, zijn we er drie uur. Drie uur? Misschien wel vier. Misschien wel vier. En hebben we daar nog een leuke verrassing? Ja, daar gaan, gaan we voor zorgen. Gaan we dat voor zorgen? Absoluut.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 Serie van Beachmasters. Voor deze vrijdag 29 april, aflevering 20. Jaaging nummer 1. Ik zeg bedankt uh, nou, voor deze week weer. Dat was van de week. Uh, wat, wat wat een week het was weer gezellig. Ja Volgende week uh, woensdag is er niks bij ons. Lonely me. Nou, wij kan misschien me. nog wel even langs. Dit is hier van Beachmasters. Welkom to het weekend van uh, vrijdag. En jongens, uh, Vergeet niet uh, de Liquid Spirit hoog te houden dit weekend, hè? We draaien hem niet voor niks als eindtune elke week. Gregory Porter in de Clapstone Remix: Liquid Spirit. En nee. als je het niet vergeet, volg gelijk even DJ Stoneheaven op Facebook, Soundcloud en YouTube. Instagram. Fijn weekend allemaal. En Instagram is uh, DJ Stoneheaven1. Bedankt en tot volgende week. Later.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 I'm hands now.